Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in stad, Maandag. 9 uur s avonds tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en uh, we gaan weer wat heerlijke filmmuziek uh, draaien vanavond natuurlijk. Uh, wat mag u verwachten? Nou, in het begin doen we een beetje pop. Uh, het tweede gedeelte hebben we altijd western muziek, spaghetti westerns natuurlijk. Uh, en uh, in het laatste uur, uh, La Coute de la Vie, iets van Ennio Morricone... Planet Ocean, A Very Long Engagement. Nou, u behoort het al. Er is weer genoeg te beleven vanavond of op en Cinema. En ik heb u gezegd, vorige week hebben we de laatste keer Moshiba gedraaid. Iedere maand begin ik altijd, iedere uitzending, met een, uh, ja, een nummertje... wat soms verweven is en reclame. Maar deze keer heb ik gekeken en geluisterd. Ik heb niks gehoord, maar wel een fantastische plaat ontdekt. Blues Trottoir, Un Swag de <truimert> Rotwaag. Een uh, Frans duo, uh, Clemence Lomme en Olivier Gedeve, een saxofonist... Uh, ja, hebben dit nummer reeds in 1987 gespeeld. En uh, ja, u kent de bedoeling, iedere maandagavond in de maand november zullen we met dit nummer starten. Heeft het iets met film te maken? Bij mij weet het totaal niet. Maar het is gewoon een geinig nummer. Wat wel met film te maken heeft, is natuurlijk de film Nothing Hill. En daar komt die Bill Withers. gone.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 Dat was Bill Withers met uh, een prachtig nummer natuurlijk. En he ain't no sunshine. En dat is uit film Nothing Hill, film uit 1999. De beroemde Amerikaanse actrice Anna Scott komt per ongeluk... de weinig succesvolle boekverkoper William Tacker tegen. Ze worden verliefd, maar het samen zijn met een van de populairste vrouwen van de wereld... blijkt voor William niet gemakkelijk. Nou, Volgens mij komt hij ieder jaar minstens twee, drie keer op televisie. En zo ook deze week. Wil u hem nog een keertje zien woensdagavond, half negen, dan is hij er weer... En uh, ja, we draaien nog een stukje uit deze leuke film. Ronald Keating.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 Talk. Oh. Ja, muziek uit de soundtrack van Notting Hill. We draaien natuurlijk bekende en minder bekende filmmuziek in CFM Cinema. En ja, dit is wel natuurlijk een hele bekende. En om af te sluiten met Notting Hill wil ik toch nog iets draaien, iets instrumentaals uit van de componist Trevor Jones. Het nummer Will en Anna. En dit is volgens mij eigenlijk hetzelfde als de titeltrack. Mm. Sommige mensen kunnen er geen genoeg van krijgen natuurlijk, Nothing Hill. Maar tot zover Nothing Hill, tijd voor een andere film. Een film die getiteld is I Love You Philip Morris. Nou, bij de naam Philip Morris ben je natuurlijk meteen gedreigd om te denken aan uh, pak je sigaretten. Nou, dat heeft niet met uh, Philip Morris te maken. Philip Morris is een uh, gevangene die eigenlijk bevrijd gaat worden door een... Uh, ja iemand die, die uh, eerst politieagent was en later uh, allerlei dingen gaat doen leuke film is trouwens ook op televisie mocht je interesse hebben en laatst wat stukjes muziek horen Aanstaande vrijdag 7 november kwart over tien rtl5 I love you Philip Morris 2009, een muziek gecomponeerd door Nick Urata, die eigenlijk uh, een van de mannen is van De Fotica. Een, een beetje een Russische naam zou ik zeggen, heeft meer veel muziek gemaakt. Die club uh, Little Miss Sunshine uh, is de muziek ook van De Fotica. Leuke muziek. En uh, ook van Wang Chung, een uh, New wave Engelse uh, groep uit 1980. Heel bekend nummer, dance Hall Days. Komt ie. <tied> And in her mouth an amethyst And then her eyes a sapphire's blue And you need her and she needs you Dat betekent uh, uh, Yellow Bell, Gele bel En dat is uit de film I Love You Philip Morris. En uh, we hebben nog meer films op de rol staan natuurlijk. Een uh, leuke film, een muziekfilm Soul Man, film uit 2008. Ondanks dat het twintig jaar geleden is dat ze met elkaar hebben gesproken... besluiten Louis en Floyd deel te nemen aan een herenigingspresentatie... om hun overleden bandleider van vroeger te eren. Muziekfilm dus, mooie muziek. En in de film wordt gespeeld door Samuel L. Jackson, Bernie Mac en Sharon Beal. En nou, ik heb een paar hele mooie nummers uitgezocht. Ik begin met Amir uh, Your Puppet, John Legend, Samuel L. Jackson en Bernie Mac. Luister en geniet. A bit. Uh, heb je zin in deze film en kan je vannacht niet slapen... om half twee of zo is hij op de BBC. Dus wie weet, uh, als je morgen niet vroeg op, of hoeft op te staan... dan kan het natuurlijk. Maar als je er morgen om zes uur uit moet, lijkt het me niet verstandig. Op deze soundtrack staan echt geweldige bands... en ook geweldige solisten natuurlijk. En het volgende nummer ik draai is Sharon Jones en de Dep Kings. Nou, Sharon Jones is de frontvrouw van uh, deze band... en zij betovert het publiek met haar zoolvolle en stoere stemgeluid... Daar komt ze. Oh, trouwens, wil je haar zien, dan kan dat. Want aanstaande zondag speelt Sharon Jones en de Dapkings in het patronaat. Aanstaande zondag, 9 november. Sharon Jones en de Dab Kings. Uh, aanstaande zondag in het patronaat. Uh, deur open, half acht, aanvang, concert, acht uur. Misschien kan je nog een kaartje krijgen. Want ze zijn hot, deze band. Uh, dat ben ik over toe aan het laatste nummer van deze CD. Voor uh, de Soul Liefhebber. Soul Man heet de soundtrack. En uh, dat is een nummer van Isaac Hayes. And never can say goodbye. En na nou, deze zal gaan we natuurlijk over naar de westermuziek. By. Isaac Hayes, die kennen we natuurlijk allemaal van Shaft. Dat is natuurlijk het bekendste nummer wat hij gezongen heeft... en ook uit de film komt. Dit was de Soulman muziek, soulmuziek natuurlijk. En ja, de tijd van de soul is voorbij. En dan is het tweede, het laatste gedeelte van het eerste uur... is dus altijd westernmuziek natuurlijk. En ja, ik heb weer wat mooie spaghetti westerns op een rijtje gezet. En ik begin natuurlijk met een film getiteld Sugar Gold. En daar is de muziek van Louis Bakaloff... Nou, die is heel bekend, want die heeft onder andere Django-muziek gemaakt. Maar dit is ook een mooier. Dit uh, is Sugar Gold, komt die? Echte Western-muziek. Gold. Ja, wat klinkt dat mooi. Hè? Dat geluid van het paard en dat sluitje. ja, Dat is muziek van de bovenste plank natuurlijk. En daar gaan we gewoon mee door. Want we hebben ook nog een, de muziek van Daniel Patucci. The Black Killer. Dan heb je natuurlijk de titelmuziek van de Black Killer. En je hebt ook de Final. En ik draai deze keer de Final. Daar komt ie. De Black Killer. Deze spaghetti western muziek, daar is er heel veel van. En ik vind het altijd weer leuk om dingetjes uit te zoeken. En voor de volgende componist vraag ik jullie speciale aandacht... want die heet Alessandro Alexandroni. En die heeft heel veel muziek gemaakt ook. En daar is ook muziek gebruikt van een hele bekende film... Met, uh, uh, die met Enio Morricone. En een hele ik ga de volgende week eens een uh, tien minuutjes van hem draaien. Ik draai nu alleen El Puro... Alessandro Alessandroni. Ja, prachtige muziek. Je hoort uh, de naald door de groeven trekken alleen. Maar dat is, is logisch. Want de film dacht ik uit... Uh, ik denk, even kijken op de lijst... Uh, 1971. Deze meneer heeft trouwens heel veel filmmuziek geschreven. Ik zie hier dat hij meer dan film... 40 filmscores geschreven heeft. Dus dat is uh, niet de eerste de beste. Volgende week wat uh, meer films van deze Italiaanse componist. Ik doe er nog twee uit de Spaghetti Western serie. Uh, Nico Vidutco, La, La Lunga Caravane. zouden ze zijn, zonder mondharmonica in de Western uh, Soundtracks. De laatste alweer uit het Western Kwartier, uh, die is van Nora Orlandini. Orlandi en Robbie Poitven. Daar komt ie. Andi en Robby Whitefin. Ja, er is zoveel van deze soort muziek gemaakt. Dat is gewoon heel grappig. Maar het is Italiaans en er is nog veel meer mooie Italiaanse muziek gemaakt. Uit de film Tulle Soleil. Een paar prachtige nummers draai ik daar nog uit. Tegen de klok van tien. En ik begin met Silencio da Cammini tra le vini, non è possibile stacar via de die. Silenzio, muziek, kan tra le vini, non è possibile stacar via de senza cultura senso, quando una mamma si scorda suo figlio, tanto mi scordo da Marattia, ti voglio bene, piccerinda mia, danno me scordo la da Marattia, ti voglio bene, picceridda I'm a Het een verhaal over een leraar klassieke muziek in Straatsburg. Zijn egenoot is overleden en zorgt voor de opvoeding van zijn jongste dochtertje. En deze muziek helpt hem bij de ruilverwerking. Prachtige muziek. Ik draai er nog een. Toelessolij. Deze muziek is ook allemaal op YouTube. Daar kan je het zien. Toelessolij in toetsen. En je komt vanzelf bij allerlei filmfragmenten waar deze muziek gespeeld wordt. Ik doe er nog eentje van Toe Soleil. So I'm going to tell you about che time I'm tu che tell you tu the time I'm going to tell you about the time I'm going to tell you about the time I'm going to tell you U heeft geluisterd naar de eerste uur van CFM cinema. Mijn naam is Elke Beuving. En uh, dit is de muziek van Toele Soleil. Prachtige film, zeer mooie muziek, Tarantella muziek. Ik hoop dat je de tweede uur er ook weer bij bent. Met uh, nog meer mooie filmmuziek. Wat staat er op de rol voor de tweede uur? Back to the Future. Uh, en even kijken wat we nog meer hebben: Sense of Sensibility, Silkwood of Treasure Island, Planet Ocean, A Very Long Engagement, The Mission... Ah, fantastische films natuurlijk. Tot zo ik